Goedemorgen, beste luisteraars, bij deze 345ste aflevering van Dialectofoon op uw favoriete radio Viva. Vorige week hadden we onze Gooikse vrienden te gast Michel Dooms en Frans Petermans. Voor 14 dagen hadden we uh, iemand uit uh, Merchtem, Albert Catoir, die eigenlijk zijn vriend uh, Remy van Ransbeek had moeten meebrengen. Maar Remy was toen ziek, uh, hij lag met de grip in zijn bed, maar hij zit er vandaag weer gezond bij. Uh, Remy en uh, Albert van harte welkom in Assen voor de Merchtemse Zondag in uh, ons programma Dialectofoon. Uh, we kunnen naar Remi vragen, René, wie is er ga en wat ze er en wat doet er ga en wat is graf Het is misschien best dat er zo op antwoord. Nou ah, ja, dat maar ik zeggen. zou toch voorstellen dat hij kut af, want onze Turk is om zijn als snel als hij uitleidt. Jammer, zie, En uur is genoeg. Hè. Want hij is zoveel, hè. maar hij begon toch aan woorden. horen. Misschien nog komen. te zeggen dat men uitzonderlijk vandaag geen woorden opgeeft. Nee. Dat er eventueel kan gereageerd werden op tien of tander dat hier ter sprake komt. Ja. Maar het is eigenlijk de bedoeling dat men het Urk Vullen mee want ik zie dat Remy meer als documentatie genoeg bouwt voor meer als een uur te vullen. Dat men dus uh, niet te veel onderbreken als het niet nodig is. Dat is een keer uitzonderlijk te tana zei. Ja, dat is goed. Zo ja. spreek we me af. Remi, ja, Je mag beginnen zei. Wie zegt er ga? Wat ja. zit er ga? Wat Wie? doet er ga? Wat ja. schrijft er ga? Ja. Op zijn rechtens. Van van alles is keekje stromt, ja. weten, maar, ja. maar wat ik toch zou willen zeggen, dat is dat ik uh, Germanist van Vorming ben. En dat dat me er ook toe gebrocht heeft van in de dialectologie maar een beetje tamaseren. En dat ik daar heel dankbaar voor ben, dat ik met zo'n fijn mensen, zoals met René en met Lode en met Albert, in de Academie van de West-Brabantse Dialecten zit. Ik heb altijd uh, geirig geschreven, van als ik kind was, ik heb zelfs een paar prijzen gewoond, achteraf, in het Vlaams tijdschrift uh, Gierik. Ik heb ik een prijs gewonnen met Rozen uit Bougesera, en dat was dus niet in dialect. Ja. Ik ben 25 jaar editorialist geweest van de Transpo, en zoals de mensen nog het merkten, als jullie weten, ik schrijf regelmatig gedichten in klakson onder het pseudoniem Rembrandt ja. en ik heb dus twee boeken geschreven Atenbalken 1 en Atenbalken 2 waarover dat gaat gaan, 14 dagen alleen ooit vurig gehad het ja. ik moet zeggen, de dat was magnifiek dat was grandioos en nog een keer met mijn dank, vooral aan Albert mijn vriend hier dat dat goed gedaan heeft, dat ik het eerste keer van hier mijn leven met de grip als mijn lof in mijn, mijn bedden stak <laughs> maar wat ik uh, daar nog wel eens aan zou zeggen dat is dat, dat een dictionair van het merchtems, dat voel ik ik zal zeggen, een model kan staan te geel West-Brabant nog altijd verkrijgbaar is. En de voorinschrijfprijs, dat is 700 frank. zowel bij mij als bij elkaar. Een telefoonskunde is genoeg. Bij is dat de 052 37 69 en bij mij is dat de 052 3710. 10 0 Voor mensen dat daar nog eerder zou nemen. En vanmiddag en dat hij zo Frida, dat gaat het over daten van Merck, en dat is zo een beetje met gelachen het als stoefers van As, want dat zeg wel vergeten gewoon een dikke stoefers <laughs> Ik heb daar wel een over geschreven dus ah? als dat past, wil ik aan dat wel een keer lezen. Dat moet je dus zeker doen Over dat daten balken, of over die stoefers? Over daten balken, ah. Ah. -balken weer hebben we genoemd en als daten weer hebben we beroemd We zijn na nog altijd vier op de balken van Ze waren niet van zuigemein of van haat. Ze waren niet warm. Ze waren kaat. Maar ze waren in alle geval licht en ze smokten belangen niet slecht. Ze lagen altijd schoenen van boven en weer een brave keer geschoven. Op een dikke en beutram met gesmolten vet langs de ene kant. Of het ermoei of profout lakhout, in elk geval in alle Ier lakhout. Want veel zat stoef, zat er toen niet op. De mensen hadden geen neuverschot. Ze werden gemokt van vliesafval, en onze de banen gingen er al, naar een nazal of een kapal. Ze vond dus het zo'n best. Ze vergaan al de rest. Meer glas bi of meer glas wijn, smokten een balken, maar nog altijd fijn. Ja. Wat hebben we over de samenstelling Dan ook gehad he? over ja. 14 dagen. Wat ik altijd plezant in vind, dat is dat de draadzoot en bieg dat er toen bestond in merken, ook wat dat pas brengt oh ja, maar ja, maar je kunt de mee uitpakken hè, nee, maar je niet naar geen meer. Ja. Nadat nou er een bij was, kun over de bier klappen hè, maar over vier dagen was dat een serieus uitzending. Moet <laughs> je toch niet zeggen dat gaat, je gaat je een bile... druiwe molar zijn? Nu, nu, nu nee. nee, ah. nee, nee, nee. <laughs> maar nee, uh, ik heb toch wel in, in een stammine geweest waar ik een kilo nagelen vroeg, Oh ja, je gaat ook alweer ja, Remy. ja. Ik, je hebt een goede keuze gedaan. Je bent ons nog een keer prassen met schoon gedichten. Dat is allemaal op zijn dat je Dat schrijft. Ja, ja, ja. Ik, ik heb dus zo'n 150 gedichten geschreven. Ja. Dus zoals gezegd hebben we hebben de 14 dagen gepubliceerd in Klaxon. Maar ik heb er nog een deel dat nog niet gepubliceerd is. En daar wordt zaken ten geinigste veel lezen dan oh. ik dat ik dan mag doen. Ja, ja. Dat gaat iets over uh, merktemse uh, fouten, gebeurtenissen. Maar ook dingen die verteld worden in het of onder de mensen, zaken, te lijven. En wat plezier is dan vandaag een kunnen over te schrijven. Het les dat ik hoorde, bijvoorbeeld, ging over een Ja. Jeff en Jules liepen op straat en even met aan de praat. Zien ik hoe dat daar gebogen gaat, daar een in de stad? Zal Jeff tegen zijn kameraad. En was zagen ze inderdaad? Een had in twee geploot, een suckeleer op sterven na dood met zijn twee bieren nog niet open, dan hebben we het toch niet gezopen. Belangen is aan jef, een lumbago. Dan zeg we aan een dikke deus aan Jules. Spijt hij het aan, spijt hij het aan, man. Ik zeg dat dat niet anders kan. En naast is het weer nog zwagen, maar gelijk moet ik krijgen. Dat moet je niet langer zeggen, maar dat is niet een keer gaan vragen. Of een fles geus, wie er gebed. Meneer, hoe dat ga je nou stut? Er gaat pijn of een lumbago, want ik heb gewet met dat met de koe. De HP bleef rest staan en ik keek wel een beteuterdijn. We hebben ons alle dragen trompet, want ik paasen, het is een dikke scheet. Maar wat voel ik na, nou? Dat was hier gierpakske ba. Ik heb het al gezegd dat een dikke stiele mama was. <lacht> He, gebeurde Het gebeurde niet. Dat is echt gebeurd. <laughs> je weet, Albert, gaat er geweldig actief in, uh, in toneel. Ja, geweest en, al sinds, momenteel een klaaklaar een beetje kalmer, maar hij kon mm. daar pakt neer. En ik heb me dat aan een keer verteld vandaag, aan figurant. Ja. Nou, wel, ik heb er ook een gedicht over gemaakt. Over de figurant. De figurant. Al de spelers waren op tapel voor een magnifiek theaterspel. Iedereen was in goede conditie voor meer gemeen repetitie. Voor dat eerste opvuring, de première uitvoering. Daar man maar met één man, een figurant, dan nooit een Jan. De regisseur was niet content, want dan brak dus één of het. Daarna zijn rol bekeken, en dan figurant, dan moest geen woorden spreken, ze waren een toneel begost, in doop, dan zijn rol wel kost. Jan komt daartoe in volle vitesse, als stuk aan het bezig is. Hij leidt in de coulissen op de loer, en in één keer zijn tour. Hij komt op van de linkerkant met een grote verlies in zijn hand. Nog van op zijn blaasde staan, en daar zijn valies opgedaan. Ooit leidt een leger sardine doezoet. zo, hij zwiet uit de zaal in onder lood gevloot. Daarna gaat hij aan de venster staan, en hangt hij een koeienstijt aan. De, koeien de mensen beginnen al recht te staan, en sommigen willen zullen bood gaan. Mijn nou werd me serieus vies, want hij pakt mijn pispot uit zijn valies. Hij duwt zijn broek nog af, begot en hij zet hem neer op dat pispot. De mensen beginnen te roepen en te tieren en me lermen te zwieren. Doek, doek, roept de regisseur kwijt. Veu dat een kolairig toneel op gaat. Wat zeg ga je allemaal aan Ga Gaat het gaan verduren geen fatsoen? De figurant de was niet content. U denkt dat ik mijn rol niet ken? Hier staat toch het ganse verhaal. Komt op en werpt een blik in de zaal. Staart door het venster en gaat af. Da, regisseur, stond van vertoeming pas. Het gaat ook over de politiek, want we hebben de lessen... Onlangs hebben we nog de premier, onze premier De op bezoek gekregen. Ja? In dat ja, dan ging hij zijn uh, politieke vrienden bezoeken. En ik heb daar gedichten over geschreven. Huh? Het verken is dood. <lacht> onze premier... Vredaardig gepresseerd en gelijk als altijd nog gestresseerd moest dringend in merkte zijn voor het jaarlijks eetfestijen van zijn beste politieke vrienden. Maar hij kon de zelf niet vinden, zijn chauffeur hier op de boot en vanachter zat Jean-Luc te vlooten voor zijn zin te bedwingen, want hij kost alleen maar valsingen. In één keer moet hij een chauffeur stoppen, hij deed onder de horen kloppen. Hij is ermee verder gereden, hij begon te verken doet gereden. De premier begint direct te zeggen, Goed aan die mensen een je vragen hoeveel dat je moet betalen, veel schoon kunnen in En zegt erbij dat het zo erg niet is, maar dat het werken wel moeilijk is. De chauffeur springt achter zijn stuur en liep de groep groente schuur, keesrecht en boedra binnen voor zijn noodlicht te beginnen. Jean-Luc zit toen gedurig te wachten en van een resten te versmachten. En dat blijft maar duren en duren, dat is gewoon wel uren en uren. Eindelijk komt zijn chauffeur, bood, al zingend en al floten, met zijn armen vol spek en sausjes terwijl het je al luxe staat te pissen. Ik heb al dringend opgestuurd. Waarom heb je dan al zo lang geduurd? Je bent toch niet heel erg gebeld, want er gaat die mensen al aan mij vertelt. Wat heb je gezegd, heb ik gedaan. Maar ze hebben maar verkeerd verstaan. Ik ben de chauffeur van de premier en ik breng hier goed nieuws mee. Het is een vredaardige stoel met verken en sport. doet. En die mensen vonden dat zo en ze begonnen direct niet het verstaan. Ik pas dat soms binnen een kut alle vier tegen de muur gaan. <lacht> Ik weet niet waarom. Ja. Kun je al uh, een uitzending jongens? Ja, ja, redelijk verder. Tot joh. Ja ja. ja. ja, ja. ja. ja. ja. <lacht> ja, ja. <lacht> verder ook. <lacht> ja, ja. Vallen we hebben toch gevraagd van meningsuiting, niet? Als dat op zijn recht is kan dat niet weten. Je moet daar niks achter zoeken, dat er is. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee. Ik heb dat niet ooit gevonden, dat is echt gebeurd, hè? Echt gebeurd? Ja. Ja. Ja. Je hebt dat door en je hebt er niet dichtgekeerd. Ja. ja. Dus daarmee kun de nou, erover... nee. daar los op straat. <laughs> je kunt overal. In het donkere was dat, hè? Ah, Dan, nee, in het donkere. Hij was uh, hier losgerokt. En verkeerd gereden om de boot niet meer te we om dat sukkelwerk als je het zo hoort is er inderdaad niet zo'n direct veel verschil tussen Tassen en merk. Nee, niet. niet, niet. <laughs> maar desalniettemin... Ik heb geen uitspraak willen hebben. Ja, afijn. Desalniettemin. je ja, er nog zoiets uh, plezant verlichting? Ja, ik heb goed van een, een, een kameraad van mij gepensioneerde, maar die ook een van merk? En daar had ik een keer gewonnen met Tombola en daar had hij van geprofiteerd om reis te doen naar Amerika. En dan had hij Cape Canaveral bezocht, en dan had hij een cadeau gekregen, een pottenke rakettenvet. Oui. Ik heb een gedichtje over geschreven, rakettenvet. Aan de dé, aan mijn tondola, gewoon naar Amerika. En op dat lange tocht aan Cape Canaveral bezocht. De van wij dat een Amerikaanse raketten stuurt naar de maan, en onder ons gezegd en gezwegen, hij had daar vet gekregen. Maar dat was in gewoon vet. Nee, nee, dat was speciaal rakettenvet. Daarvan mochten maar priske pakken voor te stuiven of vet te bakken. Toen is vrouw dat gevonden in zijn valies. En ze wist nu hoeveel te gebroken precies. En met heel dat potteken naar zijn fritten gemokt. En dat oude fritaardig gesmokt. Als zijn vrouw hem liet verstaan, dat ze heel dat potteken naar ingedaan En ze was schrikbaar op deur gegaan. Dokter zag wat er op dat potteke staat en hij zei, dat kan belangen geen kwijt. Als er iets neren, moet een mannetje telefoneren. Een uur later, voor precies te zijn, kan hij al aan de lijn. Dokter, het mocht allemaal niet bijten, want ik heb een dikke scheet geleid. Moet hij even bellen, wat is daarna, zei een dokter en hij vloekt erbij. Ja maar, zei hij, weet je, ga, ik belaf van noord Amerika. <lacht> Nou ja. Nou, gaan we in de gang staan zitten, he. ja, is er zoiets uit. Het leidt op een klaap. Nou, gaan we de gang. Ja, maar het is nee. echt gebeurd. He. Ja, ja. Ja, nee, het is echt gebeurd. Wat, wat dat ook echt gebeurd is, dat is. En Albert, ik had dat niet baas, maar de, op de metal stond te kijken naar dat kleine. Dat om op het dat zat. Ik heb ook een gedicht. Ah, ja, eens, ja, de, ja, ja, ja. Van dat kleine kakker. Ik zal maar ja zeggen, mm. hè. Uh, anders zit ik er hier boven, keek er niet eens. De kleine kakker. De kleine kakker. Een klein jongsje was van het vervelen om trottoir in zijn kak aan te spelen. <lacht> Daar kwam een deftige meneer voorbij en bekeek dat vies manneke en hij zei, Ah oh, wel jongsje, wat jullie aan, nou? Le volle meneer maakt eigenlijk als schaar. Zij had een klein op zijn gemak en hij spelen voort in zijn kak. Daar kwam ook een schoolmeester voorbij, dan bezag dat psychologisch en hij zei, manneke dat is toch geen fatsoen, wat ze er gaan met haar kak aan het doen? Dat vankje bekijkt dat meester en de zaak. Een volle meester maken gelijk als ga. Niemand wist nog wat te doen en dat toen zo'n hele vernoon. Daar kwam een gendarm begaan met een chique uniform en botnaam. Dan bleef bij de mensen staan. Hij bekijkt dat vreed op zijn gemakken. Hij zag naar dat kind en naar dat kakken. Ah, wil wil kan. Ga je dat niet verwijlen? Zo braafjes zien dat kakken spelen. Ze zijn misschien niet mijn zaken, maar is het van een gendarm te maken? Basoond wat paden misschien. Er had dat bijvoorbeeld nog niet gezien. Ze dat haar van op de grond. Zijn een gendarme heb ik niet genoeg gedroond. Ja, Ja dat ja, staat ja. er geen merknis, zeg. En dat gaat een in een boek uitgeven allemaal. Ja, dat komt wel ja. in een boek. In de poëziekjes. Ja, in Intussen de thesis is nou nog maar een klam maken dat moet doen. Ja, ja, ja. Ja. Dat is dus het, het derde dier over allee, op zijn merktens. Dus ik heb over 14 dagen gezegd dat Remy een hele vruchtbare auteur is. Hè. Ja, ja. Dus je ziet, hij werkt met veel meststoffen. <laughs> ja, maar luister, Ik zeg altijd, je moet schrijven zoals het is. Dat is niet altijd voelen en dat gaat niet altijd over kak Dat gaat ook over andere dingen. Hè. Ook, ik schrijf ook regelmatig over de boeren bijvoorbeeld. Ah, ja. Ja, we hebben bij ons een grote buur, Boer Bier. Of enfin, dat dan mensen doet, maar ik heb daar gekend als kind. Ik heb daar verschillende gedichten over geschreven. Boer Bier. Boer Bier. Dat Weet was een baan. Ja, ja. We hebben een bier. He? Ja, ja. Dat is het maken van een, een zucht. Ja, bier. En wil ik hiermee bijvoorbeeld een van Boer -bier. bier. zijn een gebuur. zijn de krummen. Was een liepe vos en ook een slummen. Hij was gierig en hij had net vast hier. En hij kwam met een bier slecht overheen. Deukus had hem een tier aangeschaft en de bier de meegraad overpaft, want zijn bella liep in de wagen en verstaat stier van 1-2 dragen. Als Deukus paas zat mij te stekken en dat de stier met een koeikje gaat teken, nog niet heel of geen klein bekken. Maar Deukus had zijn afsloting weggedaan en zijn pro-stier los in de wagen laten staan. Hij zag geen stier al op dat koekje springen en dat was van plezier in zijn handen aan het wringen. De had met zijn vrouw afgesproken en ze hadden een in ingestuurd. Ze gingen over Bella een luiken trekken, dan kostte als stier belangen niet tikken. Als je zei, dat zo gedaan. En s'avonds Bella een luiken omgedaan. Na nou, kostte ze een rustig slapen zonder de geheel lacht te liggen wijken en gijpen. Smergens werden de bier en zijn vrouw aan het treuren, want hun biernaam was nu eens te bespeuren. Wat hadden ze dat bieske nou toch uitgedaan? Wat was dat koeien naartoe gedaan? De facteur kwam lof op te stappen. Veen vee druppel naar binnen te kappen. Er gaan ze en meer laken gezien. Nee, god dat hem niet gezien. Maar in veel fasciale krol. dan lukt een koei met stufferken in hun lol. Moraal van die steuren. Het is geen avans van een lijken over aan te trekken. Als je een stier hebt dat per se wil tikken. Als ik het goed vind, zijn dat allemaal anekdoten die verteld werden en zo, en ga hoort dat en genoteerd en dat en ik ook van. Voilà, ja. maar dat zijn dus dingen die maar verteld worden echt gebeurd, ja. dat is gelijk als vroeger, de nou, coiffeur op de kreekel en het papier van de klet. Er gaat er nog geweest. Ja, maar is er nou van doen dat je over een coiffeur begint ermee. Ja. De ja, twee maar... jongens zitten niet al gedaan, dat is niet weten over De parochel dat gezet? Ik heb hier nog niet te veel kunnen zeggen, al nou, begint aan tegen me over een coiffeur, ja, ja, en dan oké. nog inlichtingen vragen. Remi, je weet, ik ben geen nare man. Maar je hebt toch, toch gekend dat Pierre? Ja, ja, ja. Maar geen ging ik altijd die man af in mijn ogen. Dat was dan dat ik ons baak niet per zeker? Ja. Ik vraag dat, dat, dat ook al gewoon. En daarbij, van chauffeurs gesproken, maar ik dan nog een keer zeggen, he, als onze leven hier de minste kom op tijd, geschapenheid, hij treedt twee zoten geschapen. Vrie schoen en vrie leren. En als ze daarna gedaan om met schapen en hij ging drinken, bekeken zij werk en hij zei, nee. Dat kan niet zijn. En op die vriendadige hè, daar heb je op gezet, Jan. <laughs> en dat is lees, een baden. Lees daar gedichten, aan een voor een coiffeur. Ja, maar als dat ja, mag, maar dat is echt, yeah. echt, dat is echt gebeurd. Ja, ja, natuurlijk. Want dat coiffeur, je verstaan waarom dat dan zo noemt, ze noemt dan coiffeur Pie van de Klet. Ja. Hier lang geleden, op de Verkensmet, met de coiffeur Pie van de Klet. Het is het voor wanneer als ze hem buiten laten staan en het was toch het verband haar en om draaien in de nacht te doen, gingen we zijn in bed laten af te doen. Maar pier van de klet kreeg zijn werk niet meer aan, en hij had een jonge gast beroep gedaan. Nu dus ze hij zijn ogen te laten overklassen, maar vond in te zepen een bustel zo te wassen. Polken oefen de jongen dit. En dat was met zijn werk vredaardig opgezet. Een was een zepen was niet taven, Scheren, dat was een ander paar maven. Maar dat was niet kunnen aan te doen, klant dat wacht is geen fatsoen. Dus polken moest tist zijn en buitenaf doen. Want de ziep op zijn gezicht was aan het stuiven en Azou tist toch niet zitten blauwen. Azou dat je gedaan, ge maar opgepast, polken pakte dat scheidsmest vast en hij gaf tist direct een snee in zijn vel. Onmiddellijk moest was dat hij vridaardig van de klet begon van cholera te beven en wou polken een klet rond zijn hoeren geven. Maar dan bukte hem rap en hij zweeg en het was tist dat hij mot op zijn bakkers kreeg. Tist was met de onverwachte klet van in de verste verte niet opgezet. En hij begon te chicaneren en te lamateren. Pier moest hem daar vrijdagig excuseren terwijl het de klant hun namen zeen. Vijf minuten later, van het de te spelen, Paulke een stuk van Tistse lel. Maar dat hij kon reclameren, zat Polken erop zonder een te generen, pak vast in een zak tekenen en zwaaien, of hij nog een klet rond de oren krijgen. ten is er op de rood gezet, coiffeur papier van de klet. René, zet er wat paus dat Remi en Jan er kan schrijven, dat is van vieze dingen zo, ja. dat zal wel niet waar zijn. We kunnen hem zo meten. hij moet ook serieuze dingen zijn, over overmerkt. Remy, er gaat er niks over nog niet heel serieus is. Ja, Natuurlijk. Ik heb bijvoorbeeld ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de steltelopers. Gedicht, ik heb een ah. getichtje geschreven over de steltelopers, dat is toch typisch Merkthems, maar zij is... zijn is wereldberoemd. Ja, ja dat ja. juist. Ja, ja. Ja, maar overal al geweest, zeggen ze. Ja. Japan, Australië, ja, ja. Amerika, overal, overal, wereld rond. Ja, dat is niet geweten, in de omgeving hier, ik denk dat de steltelopers meer beroemd zijn, ver van ooit, je, je weet, ze maken ook altijd die lood van noemegang in Brussel, van de ja, ja, dat dat ja. hele ja. Misschien even uitleggen mee waarom de steltelopers, en ja, uh, omdat je gegaan dus, waar dat je gegaan, woonachtig zet. Dat Dus die mensen, waar het er ontstaan is, dat hij veel aan alle passeren? Mm -hmm. dat, dat staat precies dus... Dus in mijn gedicht. Ah, bon, ja. ah! We kunnen misschien tien eerst de dag, dit de ja. ja, de steltenlopers. Vroeger waren er dikke in ons streek overstromingen van de Mijlenbeek. Van tijd tot tijd gebeurt dat op de Owa, met kelders vol en veel miserabel. Op lange vellen wisten ze dat fijn, en het zal zeker geen toeval zijn, want ze kregen regelmatig hun pijt en bleven van het water niet gespijt. Ze begon erop op stil te staan voor het water te kunnen gaan. Zo bleven hun voeten druig en hadden ze van smergens vreugd dat ze de plassen moesten stappen voor commissies te doen of aan te kappen. In 1945, ik weet dat nog goed, gingen ze op stel in de bevrijdingstoot. De vraven waren ook niet te stoppen en gingen mee op planken in alle blokken. Zo werd de eerste stoet ineengezet onder de leiding van Jan en Jeannette. De steltenlopers waren nooit verkoren en de kampioengroep was geboren. Overal werden ze gevraagd in het land en na enige tijd in het boterland, eerst in alle landen van Europa, van München tot de Costa Brava, daarna in Japan en Amerika. Succes, succes dat komt geen en aan, blijft zo naar schoenlijke voets bestaan. Steltenlopen en vechten voor het plezier, met als beloning een lekker pinkenbier. bier. Mannen en vrouwen in zo'n vriendschap in onvergetelijke kameraadschap. Beroemd op heel de wereldbol, haeft dan nog vele jaren vol. Blijft dat toen in roem en eer. Ophalen is merkte fier. Ah, ja. Ja, dat geeft een stukje van die storen weer. Ik herinner me dat Jean van den Broek van Zlijven de geschiedenis van de geschreven geschrevenheid. Ik heb dat brochure nog thuis en Jan van het... Hoe weet niet al dat veld? Lange veld. Het lange veld en zijn vrouw, de foto stond daarin. Ondertussen had hij al overleden. He. Ja, de zijn al dat, en dat vijf, was ja. de grote man. En dat dat met de bevrijding voor de eerste keer was, dat verneem ik na. Maar ik kan dat geloven, want eigenlijk was hun kleda en ook hun paal allemaal tricolore. Ja. Rood-geil zwet. Ja. Nog, uw nog, staken, nog. En hun twaar. kleda ook, he, was ook allemaal rood-geil zwet. Ja. Nog altijd. Ja. Uh, Remi, dus, uh, we hebben dat goed begrepen dat je te maken heeft met, met het, uh, ja. het overzopstaan, drassig, het drastisch ja, ja. zijn van, van de gebieden in de lager gelegen veld. Ja. Ja, ja. Ah? Dat gebeurde dus op lange velden, omdat, dat is ook een meul, dat is dan De Badenbeek ja, overliep. En regelmatig waren de overstromingen, de mensen waren dus verplicht van hun plant te trekken, en zo zijn ze ja. stokken gaan maken, dat ze dus voeten aan de gezet hadden. Ja? We kunnen op te lopen en vandaag ja. komen de steltelopers. Dat is, je dat ook in Frankrijk in de streek, in de landes, dat ook en ja, ja. de reden was hetzelfde. Hè. Ja. Ja. En dan waren er nog uh, steltelopers ergens in Frankrijk waar dat ze de schapen mee uh, bewonnen. Dat we tot het einde herden hebben. dat te ja. zien, ja. Ja. ja. Ah ja. Hallo. Hallo. Goedemorgen. Ja. Ja, jongens van merken dat is Maurice. Ja, ja, ja. Dat Maurice. Na dat ge dus over zaak, zaken van Bergen beginnen. Ja. de man nog... Uh, de café bij Louise in de Pilsen. Paul Paloise in, in de, de, Pilsen. de Pilsen. In de Pilsen, ja, op de met in dat doekje. Op de met in dat doekje, ja. Goed, goe. ik ben er gelijven nog moeten over de muur gaan als sloting was s nachts. ik uh, en, en, uh, kwam uh, brood op de verte. En, en werd geld zijn dat in het begin van de jaren dertig de, de, de mensen, dus uh, in het standcafé was, vier beroemde mannen van Merckstedt. Dat daar veel Boris. Dat daar veel worden. Worden. Ja. En dat was Guste Boek, dus een toondichter. Ja. En zijn kamerad, stelaard, peren, gemeenten ja. ontvangen. Ja. Ja. En dan bekeek dat man dus wat we leiden over zeggen. Hè. Dus, hè. In merken zou leiden de goede mensen mogen geven. En voet je dus. En als ze een, een balken uh, presenteren, uh, brengt dan twee aan. Want als je met een nog stekt, tussen het kwaad. Dat vertellen de man nog haar zelf. En ze waren van Merch? Natuurlijk, ja, van ja. Boek en en En standaard ja. Ja, ja. is dan een specialiteit en dan, dan zijn hobby. dat was dus kikvers ja. ja. Ik ben er dikke eens een keer geweest, dus, en ik ben ook dus meerdere keren dus bij Wüste boek. In zijn wintertuin geweest, was, want dat was een persoonlijke vriend dus van mijn vader. We hebben daar daar vriendelijk vriendelijk voor Ah, Zeg, ja. eh, Maries, even onderbreken, dat, dat op, opzetten van de, de kikvissen, wat, wat deed dan ermee? Ah ja, jongen, figuurtjes mee maken. Hè. Meestal dat de close jongen. Dat hele de vastdiepen aan, aan, aan, aan, aan de lantijrenpaal. Ah ja. Dan van de lijven dus in onze jam, dus ik was nog een heel klein, dat had deze lekker laten zien. Hoe dan een kikvus en net klopt nu. Nee. Ja? ja. Dan uh, we dat dus met chloroform. Ja. En dan smeken dan op zijn kopen en dan zitten dan wil oh, je zien hoe dat dan, hoe dat uh, hoe dat wordt. Dat was in het gekloppen zo. Nee. Oei. En dan, dan dat er rood is en beide dus, uh, we be werken dat dus en dan, uh, we dat dat op. En, uh, ja. En dan moeten we dat er al figuurkjes mee, dat was, dat was dan nog niet, Er was ook nog die, dat was dus uh, de benen van konan afkoken ja? en daar de sigarettenkoker te maken. Ah ja. Hij uh, liep altijd zo met rauwier sigarettenkoker, dus dat was wonk, uh, altijd in, in zijn geleezakje. Ja. Zeg, en Guste Boek, daar zijn veel mensen niet meer, maar ze lijven niet. Maar ze lijven niet, ja. Oh? Ja, want dat waren twee jaar of zes we een keer in Laria waren, verdoren. En en ze lijven nogal nacht misschien zelf. Ja, zeker ja. Dat Ze durven ze laten bollen, en, en, en bij Wis, en bij Wiss, in de Pilsen er stond een piano, hè. En daar is de boek te en hij heeft hem eraan. Dus dat alle populaire eiligheid. Yeah. Ja. Heel uh, leuk. Zeg maar eens, van welke tijd spek je nou? 30. O, 31, 32 misschien zo, of, of ja. zelfs nog ja. vluggen, ja. ja. Dat zal toch even voor zijn tijd geweest zijn? Ja die figuren is toch blijven voetslijven, de juiste Ze willen altijd nog van veel oorlog met dan gemopt. gemokt. gaan een dertig maal, in het begin van de jaren dertig, daar werd er alleen nog maar van ons geklapt. Ja. Allee, ja, gewoon ja, ja, ja, ja, ja, ja. Goed, eens, bedankt. Dag. Zeg, eh, Remy, eh, het kapelletje van Amelgem, dat je ja ook? Ja. Wat is er daar zo over te zeggen, over dat kapelletje van Amelgem? Ah, wel? Leidt er in Medechen? Niet, dat leidt op uh, grondgebied Meissen. Ah. Tegen de grens van Wemmel, van waar je de Duvelschu ziet staan. Ja. ja. En één keer per jaar werd daar een openluchtmis mis uh, opgetind. Ja. Dat is echt een moeite, de moeite waard, want de krekzangers van mijn rechter, waar waar ik bouw ben, ah. die gaan daarin zingen. Aha. In openlucht. Ik heb er ook een gedichtje over geschreven. Gewoon ah. over Amelchem nog een keer klappen. René, volgende zondags wat meer tijd hebben. En ja. in verband met de Duvelschu, maar het woord is al gevallen, Remi. Ja. kent dat blijkbaar ook. Ja. ja. Uh, Amelchem Kapelleke van Amelgoem, al is het in niet gelegen, het is niet zo ver afgelegen. Kapelleke van Amelgoem, zonder bekendheid, zonder roem. Je ziet de blokken van Brussel staan, maar hier is het rustig, stil en aangenaam. Op een boogscheut van de Duvelschu staat ons lieve vra in volle vuur. Ze is verguld en gerestaureerd, Het medaillon is ook gerepareerd. En al is het allemaal zo lang geleden, gelijk vroeger het zijn been. In deze havenveldkapel veldkapel is zij alleen van tel. Linde boemen alum, al en hier en daar een bloem. Doprit is iets karamoele, Taltair staat op een avond En op tof van de boel dra zitten de gelovigen, man en vrouw. De mis begint in open locht, alle plutsen zijn ooit verkocht. Je kunt je nog iets leren, een gezongen mis met traan hier. De mensen zijn niet. Een en al oer. Het crescendo en het mannenkoer. Na de mis is het breugelfiest. Boterhammen met kop om ter mis. De pinken, een geus of een kriek. I fred dat belangen is ziek. In dat landelijk avontuur. Van ons livra en de natuur. Dat voilà. is ook Rembrandt, hè? Dat ja, is ook Rembrandt. Ja, een andere, een andere, andere facet van Rembrandt. Ja. Armie als ik die gedichtjes uh, nee, pardon, van ja. Armie hoor. Ja. Was er vroeger in As uh, ook geen Champetter dat zo een beetje op die manier klappen? In ruim en dicht. Ja, hem. maar dat was een snelruimelaar. Ja, uh, Daan schreef het zo eigenlijk niet op. Ik ken dat ik een keer verzameld had van degene dat ik oren vertelde Het is daarom dat ik het zeg. Het uh, zeg maar... Karel de Bond Daane, ja, ja, ja. jean gedaan, Dan Daan is in de jaren 30 gestorven. Dan is dus nog opreed in het eerste beginjaren van de kliniek de, de chirurg, van Brusselij Vané. Ah oh, ja, ja, ja. Meneer Vanné was dus de chirurg. Als er iemand binnengebracht werd voor een operatie, moest hij van Brussel af komen voor het opereren. En maar Bond, uit zo, dat was bad binnenkomen in een stammen en zo van alles. Dat was een sneldichter, maar ook hij bezig zijn eigen naam, geëren, de Bond. Dus je kunt al pasen op wat dat, dat gemakkelijk remt, he. op hond en stront. Ja. Maar oh. hij schreef ook zo echte gebeurtenissen. Hij kwam in een boer nog een keer langs de poort binnen en vanwege in het poorthuis, daar he. stond zo al nalam. Dan had midden de binnenkoet met de mes op en dan had portaal. En hij komt binnen en hij liep hij evenals in het donker tegen. En hij komt bij de boerin en bij de boer in de woonkamer en hij zegt: Pachtes, het is al plicht. Ang die napoert een licht, Zoiets deed idee dan, maar ja, ja, ja. zo geen lange of ja, Daar is uh, weinig lang van genoteerd. Hij over zijn zulven dat is de meest bekende inas, alleen was de meest bekende want nou hoorde we dat toch niet veel nee, meer van, het is al zo lang geleden. Hè. Als men ging op werden, zaan van zijn zulven, meneer van E zal bond geven een snee. Nee. Als bond zal zijn genezen, werd meneer van E geprezen. Maar is erin gebleven, ingebleven. Is er van een sterven? Ja. En niet meer kunnen prijzen. Nee. Bonte ja, dat was een, een sneldichter zo gezijde. Ja. Ik kan me ja. daar wel in terugvinden, hè, want ik, ik heb niet de pretentie van uh, ooit te geven van een echte poëet of een dichter. Nee. Dat is voorlijk Rijmelarij. Is ja, dat ja, ja. Nee. Want ja. ik schrijf in, ik begin dat ik zelf noem, in Rembrandt -dain. Ja, van toegang ik dat er wat ruimte het is het, het aangenaam over te brengen. Zo. Dus, dus ja, volgens dat al hoorde, zijn het altijd a 2 dat op elkaar volgen, voilà, dat is de zolfsneidsgang hebben. Voilà. Ja, ja Het is een vrouw eigenlijk. Ja, het is volledig vrouw, maar het is het aangenaam over te brengen. En uh, inhoudelijk ook iets te vertellen, want ja, ja. daar moet je toch nog iets inzien. Ook al is het plezant, het kan ja. heel serieus zijn, uh, het kan ook over Merchten gaan als dorp. Dus ik ga oh, iets over landen nog gaan. Ah, over Merchten, mijn ja. dorp. Mijn dorp. Ja. ja. Oh, ja om een in de rest te Ja. Mijn dorp. Van Brussel op naar Worp leidt alles goed dorp, waar ik zo fier op ben, omdat ik van Merchten ben. Merchten in het Zootendale land, aan de rand van het Pajoteland, Merchten waar de Brugel naar keek, in de taal, dat ik na nog spreek. Van Brussel op mijn wulp, in dorp wat ik zo fier op zijn, omdat ik van Merchten ben. Een vrijheid was te lang geleden, dat werd tuiveren met de rijkste steen. In rijkdom en in heren, vier dat een balk is familieer. Van Brussel op mijn wulp, leid dorp wat ik zo fier op zijn, omdat ik van Merchten ben. Met katers, met bos en met waan. Met kossuiten en met boedraan, Met armen en met rijken welgesteld. Met beken, met vijvers en met veld. Met stamanees en sossetuiten. Met nekken en met pilaren boetes en ons lieve vra Met steltenlopers op een ra, Van Brussel op een worp, laat alles een erop. Wat ik zo fier op zijn, omdat ik van mijn rechten ben. Ik heb mijn whisky gestaan en met mijn commune gedaan. Ik ben ik gedupt en getraat. Hier heb ik me nooit gebaat. Hier heb ik naar school geweest en de pompen mijn dust gelest. De maskers naar de maskerschool, de jongens naar de jongenschool, aareklutsers, mierenzijkers mierenzijkers en naar de kattenschool de kwijkers. Mijn kleinkinderen werden niet groot. Ik wil hier leven tot aan mijn dood. Begraven we achter mij Een ploetje in hemel voor tien. Van Brussel op mijn worp leidt alles goed in zijn dorp dat ik zo vier op zijn, omdat ik van Merchten ben. Let ons deze spreuk bewaren. Wal ooit gave koernaren. En ooit al de restant ten overschot van het land. Uh, van? Ja. En ze zeggen van Mergent dat hij van as zijn. Ja. ja. Maar laat, Ik wil hier nog niks in gang steken, hè, want het is in 39 ook zo begonnen te zijn. Ja, dat was veel op tafel, hè. het kwam er maar één keer, Ja ja. Wat maar ik? moet zeggen. Uh, maar daar zitten wel dingen in, hè. dus we doen tafel, het kerkhof aan Minen. We hebben het nog over gehad. Ja, ja, ja. Ja. Hallo? Hallo, uh, Albert van Beneden. Jan van Beneden, goedemorgen. De, de mensen van Mergent daar, hè. Ja. Ja. het verwondert me dat ze zich niet herinneren dat er in Nas. Een keer een bloemenkantate geweest heeft. Ja. Het voordelen van Auguste Boek. Ja. Ja. in 28 of 29. Ja. En dat waren uh, mooie liedjes als ze daar. Ja. ja, ik heb ervan nog drukwerk gezien, meneer Van Beneden. Dat was de Gloria Flori, dat opgevuurd is door al de schoolkinderen van As. Ja, iedereen. Moet Met begeleiding van de muziek. Ja. Gloria Flori van Auguste Boek was, uh, ja, Ik ken er nog eens de woorden van uh, ja. uh, lente lentetijd, lente tij. alles tijd sluit en te enzovoort. te te te En, en te uh, ja natuurlijk. ja wat en, dan die en bimbamme. En inderdaad dan niet, de klokkendalon zo, nee. bim, bam. Maar dat was een geweldige organisatie. Ja, ja, dat was, dat was een groot, groot spul, ja. En in welke, in welke jaren was dat, meneer van meneer? Dat moet in 28 of 29 geweest. 28, ja. 29. Ja, ik... Uh, ik moet zeggen, ik mocht niet meezingen, want als ik mij zo, voel je veel Ik moest in de hof gaan werken, van de hoofd onderwijs. Ah, je ja. ja. Ge wordt geen goede zanger. Nee. Je Ge geen een letter. Ja. Het was meer een zo. De tekst ja. van die liedjes, dat zijn nog eh, raak horen. Ja. Ah ja, maar dat moet bestaan ze. Dat ja. moet bestaan, maar wie dat dat in assijmen, dat weet ik niet. Maar ik heb dat toch gelezen, ja. De Gloria ja. Flori is nog stukjes van later opgevuurd in onze school. Ah ja. Omdat ja een onderwijzer meneer de vader van, van de huidige kusterorganist van Liekerk, dat ons liet zingen, hè, dat is zong. Ja, Want bang, aan bang. Bim Bam, dat herinner ik me nog, dat wij dat ook mee gezongen hebben. Dat is van een en dat gestorven is dan. Ah nee, daar ben ik gehoord. Dat, nee, he, daar kwam dat toch in. Uh, ik was meer over de lente dus. He. En bloemen, ja. Dat was onze academie is ook na, muziekacademie, is ook naar ja. uh, Auguste boek genoemd. Weet ik weet En uh, ik kwam met een truinaas. He, van Mercht tot as met een truin. En het eerste café dat hem binnenging was in de wachtzaal, want dat was zijn persoonlijke vriend George Louise. Oh, en en, hij, ging, en hij, ging te voet, hij ging te voet naar Brussel, ja. Oh, ja. naar de muziekacademie. Ja, ja. Alle dagen te voet van mercht naar Brussel. Ja. Hij directeur geweest he, van het Vloms, uh, Vlomse Muziekacademie. Uh, conservatorium. conservatorium. Ja. Ja. Ja, er was buiten, dat, ja, ja, ja. dat was een heel in Ja, ja, ja. Ik ben niet bang? Want, eh, ah. Ik herinner me nog heel veel. Eén van zijn meest bekende grote stukken daarna nog gespeeld werden af en toe, zelfs door de, de gidsen, is Daomeense Ah ja. Zeer bekend. Eh. Niet gemakkelijk ook hè. En een mars, Geuzelambiek. Oh ja. ja, ja karakterstukjes zijn er veel geschreven. Ja. Ja, ja. Pasquinade oh, ja, en Pan. Sensu zijn zo van des stukjes van hem hé, ja, ja, ja. Ja. ja, Ik heb hem een keer willen bellen. Ja, ja, dat meneer Van Beneden. Dat vind ik Auguste Boek, ik dat niet vergeten. Een, een grote nee, nee, figuur, niet. ja, ja. Zeker niet. Goeiedag, ja, hè. Bedankt hè, meneer Van Beneden. Uh, Remy zal uh, Auguste Boek natuurlijk ook uh, veel beter kennen. En hij is, hij is bovendien lid van, de, uh, van een koor. Dus ik vermoed dat uh, Remy ook nog tientallen van Auguste Boek kan zingen. Zullen me vragen of dat net niks van wet en of dat niet van zingt? Nee, maar wat ik wel weet bijvoorbeeld is dat een Boek in totaal 330 werken geschreven heeft. Ja. Ja. Waaronder 64 geestelijke composities, 50 stukken voor piano, ja. 19 andere solo-instrumenten, etcetera, etcetera. En uit ook veel liedjes ja. geschreven, ja. waar dan er wel van in school ja, ja. geleerd hebben, onder ja. andere dat liedje, ik weet niet of ze dat in als ook kosten zingen, van De Houthakker. De houthakker is een brave man die altijd werkt, zoveel veel kan. En dat was dus werkelijk op het ritme ja. van de oud-kapartassenaat ja, yeah. en kapelaar. Ja, ja. Hij had ook een fantastische Maria-kantate geschreven. Dat was de moeilijke, die hem wel in Merck dus opgevoerd van leven, met al de schoolkinderen tegelijk. Ja, ja. Dat was de, ook waar dat de fameuze stuk in komt van... De mij, de lieve zoete mij. Heel moeilijk, heel moeilijk even te zingen. Yeah. En dan een prachtig lied schreven dus ook over.. Uh door de bergen van Ardennen, zwarmt ja. de brede jagerstoet. Ja, ik ook nog eens de... Vol en heerlijk aangehouden, klinkt het allerlijke toet. En goed hoort of je ziet dat doet. Ja, met de zijn. Ja, dat, was, dat was een echte kunstenaar in eerste ja, boek. Nu nee, nee, dat is een stuk van ons. Ik heb daar ook een fantastisch gedicht over geschreven, maar ik heb het niet baal. Ah, het is jammer. Ja, ja. ja kunnen we was, de volgende keer. Kun je kunt je als mij Nee, ja. Ja, dat is correct, maar dat is ja. correct. Weet al in als spelgen in gangerset dat, dat zegt. Ba, ba, pan, pan. Dat is een karakterstuk. Dat ja. is zowel de Harmonie ja. gespeeld geweest in ja. als als de ons. Paskinade hebben we ook gespeeld. Pasquinade ja, ja, ja. Da, da, da, da, da, Dat is Pasquinade. Maar pan, hebben ze me altijd verteld, zou onze dirigent toch? Dat is, hij ging verbaand schu, en hoe een dan een boer discuteerde met iemand, hij iets plezant vertelde en hoe een dat lachen. En dat was een solofe cornet of piston, dat pan. En dat was de nabootsing van dat lach van de boer. Ah zo zingen van, van het dingen van de muur. Remy, toch zijn gedicht gevonden uh, ja. zijn hymne aan uh, Auguste Boek. Maar, maar daar... het is wel in het Nederlands ja, doe maar. geschreven... Doe maar, ...maar het eerlijk voor de kunstenaar... Zij ja, ja. ...is dat niet in het dialect. Ja. Hymne aan Auguste de Boek. Auguste de Boek, gij merktemnaar, hem naar. Gij virtuoos, gij kunstenaar. Gij zag bij ons het levenslicht. Uw leven werd één groot gedicht. Bij de muzen stond gij in de gunst. Als grootmeester in toondichtkunst, als lyricus en orgelist, romanticus en componist. Mens met een hart als puur, verknocht aanbieder der natuur, kunstzinnige palieter, stille levensgenieter. Uw oeuvre is onmetelijk rijk, sonaten, kantaten, onvergetelijk, liederen van winter en van mei, van bloemenfestoenen in de wei. Het van te de de jagerstoet, de houthakker en het getoet. Gij hebt ontzag en eerbied afgedwongen, onze lieve vrouw bezongen, missen in het Vlaams en in het Latijn, als wierook, als de zoetste wijn, meeslepende melodieën en hemelse symfonieën. Vastgelegd, in hout en brons, op doek, voortaan in woorden, poëzie en boek, vereeuwigd voor het nageslacht, hebt gij ons dorpje roem gebracht. Rechtgeaarde, grote kunstenaar, gij leeft in het hart van ieder naar. Ja, dat is het jis ja. boek. Je doet maar dan nog op paas niet ene keer het kerksken van te landen. Ja, dat is ook heel beroemd. Dat was toen een mercht naar een zekere gozers. Ja, Benedikt, ja. Wat ja. ja. een chique stem. Ja, geweldige stem. Dan is dat in As nog verschillende keren Kierke komen zingen, zingen op Toegzaal. Want oh, ga ja. zegt kerkzangers zeker. Ja. Wanne zeggen kerkzangers? Ja, wat zeggen die van Toegzaal. Ja, dat zeggen we ja. ook. Ons leken, ons leken ooit zo. Ja. De zangers, wanneer zijn de mannen van Toegzaal. Ja. Zeg, jongens, ja. wij nog, wij we jongens, ja, hebben we nog vijf minuten? We kunnen ja, misschien... Ja, maar dat was goed ook. man. We ja, ja, dus ja, ja absoluut. We kunnen misschien in... Uh, in uh, op een, op een humoristische noot eindigen, want je hebt ook nogal een en ander geschreven, zelfs uh, ja. een toneel in elkaar gestoken. Uh, de neerste Broorlofsnacht, zie ik hier. Remi en Albert hebben daarin meegespeeld. Misschien kunt u een uh, fragment laten horen van de neerste Broorlofsnacht. We zullen proberen, maar dat, dat, dat is niet gemakkelijk, omdat eh, normaal wordt dat met verschillende mensen gespeeld. Ja. Maar het eerste stuk, dat is eigenlijk niet een acteur, maar het eerste stuk, dat kunnen we dus wel misschien even eh, brengen, hè, Albert. Ja, is goed. Ja. Als je eh, Docus speelt, zal ik eh, dus, pela Pelagies Pelagie Pelagie en Docus. Ja. Het is dus een verhaal dat lang geleden is gebeurd, vooral op, op de boerenboten, ik zou zeggen uh, op lin. In mijn op, op een Noordhoek, Daar waar dan Aqua aquafing precies wil gaan, een zetten. Maar dat is nog een andere historie. Ja. Zo ver is het nog niet. Ja. Een elektriek was nog niet ooit gevonden. En, en alles ging nog met petrollampen en met keisen. Ja. En Docus, dat was een ooit als, want je zult dat doen aan zijn, aan zijn spraak. Ja, dat moet wel met Koeter zijn. Da, ja, ja, ja. <laughs> dat was op de Boudrand ingetraapt met de dochter Pelagie. Ja. En Docus was van de slimte geen. En Pelagier was nogal vrietgezond, gezond zo, een bekken naar, wat dan maar dan zeggen, naar de warme kant. Maar het was dus een schoen geweest en s'avonds gaat dat koppel dus slapen. En ze liggen in hun op de kelderkamer. En dat is maar één groot probleem. Ze zoeken in de familie een bekken met hun spraak en met mond. En uh, ze hebben dus uh, een bepaald probleem. Maar dat gooit de oren aan de evolutie van je ja, uh, well, Pelagie Masken, dat was een vrije schietraafviesel. Zeg Pelagie, dat zal de havers nogal een pakje geld gekost hebben, zeker? Dat was nog wel niet veel volk, maar het was Ik wel vrije aardig goed van eten, he, Pelagie. Dat, dat kostte niet veel volk zijn, he, Dokus, maar dat is een kleine familie. En ga, ze begrijpt wezen kind. Ja, dat is juist, maar in elk geval, het was begoten vrije aardig goed. He. Zeg, Pelagie, dat was een dik verke zeker mens? Oh, dat had ik al geluiden. Een zoog van bekend 200 kilo. En zeker kokletten en pijnzen, Goeie pijnzen, dikke pijnzen, Zo dik als. Allee, ge weet maar, Zo dik als pijnsen, he. En die krikjes en die ballakjes. Die ballakjes waren toch ook dik, Dokus. Zo dik als. Allee, ge weet maar, Ja, ja, ja, ja, ik begon. En het en, en, en waren begon geen aantal ballakjes, hè. He. Dat vond ook niet, Dokus. Zeg, en de baan van ballakjes en pijnzen gesproken. Het is maar hier niet aan beginnen, hè. Een pelagie masker. Zeg nou eens, We hebben al genoeg gezien, waardoor we toch fiets zeker. Wat is dan toch maar een vraag? En van vriesjes roken. Hier vlees, uit de pastoor gezet. Dat was toch wel zeker? Jij ook, jij ook, ben ik hier Geen tapas en pelagie, maar in de kleur is.